De aanslag werd gepleegd door een man op een motor. Hij blies zichzelf op bij het kantoor van een regionale politicus. De explosie bedadigde tientallen winkels. De eigenaar van een kritisch televisiestation in Venezuela heeft om internationale hulp gevraagd in zijn conflict met president Chavez. Hij zegt dat hij door de Venezolaanse president vals wordt beschuldigd van fraude, omdat zijn tv-station kritiek heeft op Chavez. De eigenaar wil dat de organisatie van de Amerikaanse Staten de aanklachten tegen het licht houdt.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 namiddagavond stevige regen- en onweersbuien. Mogelijk met hagel- en windstoten.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 Langs. de entree is gratis. Laat je horen. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het Zon. zee zon, zandvoort zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu: Toebak leeft. He, ik krijg een geluid uit. Toebak leeft op de radio. Welkom. Het is even naar 8 uur en goed nieuws, straks als het WK is afgelopen, dan mogen de Vuvuzela's niet meer gebruikt worden in de stadiaans. Nooit meer? Nee, dan is het helemaal afgelopen met die grappen. Oh, ik ja. vond het zo schattig bij dat cameramoment van, van die prinsesjes, dat, dat die oudste die, die blies erop, ja? en dan viel ze bijna om van de inspanning. Dat vond ik zo schattig. Ja, het is de, WK, de, of nee, de KNVB heeft er onderzoek naar gedaan. Ja, en als de KNVB onderzoek doet, dan doen ze dat meestal goed. Ze uh, zorgen voor geluidshinder, uh, uh, gehoorschade kan je er mee oplopen. Waar we waren En verder, het is vrij lang je kan ermee slaan, dames en heren. Ah, Dat was je maar... Echt? Je kan ermee slaan. Er mogen ook, ook mee. geen mannen meer met houten benen en krukken in het stadion. Die... Daar kan je ook mee slaan. Ja, die moeten bij invalide-tribune. Oh ja. Die moeten. Nee, die dan kunnen niet meer slaan. ze elkaar voorop tot ze zijn, kunnen toch al niet meer lopen? Nee. nee. Ja, ja oké. Okay. Nou goed, dus uh, ja. nog één keer. Uh, mag je ze gebruiken en dan uh, ja, zijn ze verboden ook om op straat uh, op te blazen? En zo. Het gaat heel ver. Het gaat nog een stap verder dan het FIFA. Maar ik moet zeggen, daar heb ik petje af voor. elke keer dat het goed is gegaan. Ik heb namelijk geen één accafietje gehoord over dat er agressiviteit is geweest met een Vivisuela. Nee, Vivisuela. Het ja. nee, zou heel goed kunnen, inderdaad. Het slaan met zo'n ding is natuurlijk, uh, komt dan niet meer voor. Want ten eerste, je moet snel blazen. Dan blaas je die ander gewoon tegen de grond. Dan is hij helemaal doof en ellendig en dan hoef je hem al niet meer neer te slaan. Dus... Maar het is, het is wel waard, het is een heel lang werpig, irritant geval. En als je straks moet evacueren met z'n allen, dan gaat het ook moeilijk met al die dingen. Dan struikel je erover. en. Nou goed, dus ze worden geweerd aan de stadia's. Maar is het eigenlijk ook wel eens in Australië geweest, de wereldkampioenschappen? Want daar heb je natuurlijk de didgeridoo. Maar die is net zo moeilijk te beblazen ja. Als, ja. De, als de vifuzela. Dat is nog moeilijker trouwens. Ja. Heb je het denk, al eens geprobeerd? In, ja, uh... mijn broer heeft er een paar. Die is erin ge, hoe noemen dat, in gespecialiseerd. Ja. Want er waren laatst nog waren we in het restaurantje de, de Boomerang van mijn vriendin... En die had er één liggen, want het is een Australisch restaurant. Ja. En mijn broer kon het natuurlijk niet laten om even zijn kunst tentoon te spreiden. Maar kon hij toch ook achter elkaar door, hè? Ja, ja, ja. maar kijk, maar, kijk. maar hij, hij, hij zingt ook, hè? Hij zingt ook en dan heb je natuurlijk enorm volume en dan kan je heel makkelijk tussendoor bijhappen. Uh, bij ja, nee, maar dat is juist de truc, hè. je moet uh, uitblazen en inademen ja, tegelijkertijd. Dat doet hij ook. Dat je, kan niet. je ook. Dan een... hoor nee, je ook. Je hoort echt je zo, zo snotteren. Dat, dat hoor je ook bij je, trouwens bij mensen met een dwarsfluit. Ik had laatst een dwarsluit, yeah? bij een concert. concert. En als je, je moet er eigenlijk niet op letten. Want als je, als je het op gaat letten, gaat het irriteren. Dan denk je van, nou hou nou eens op met dat geadem. Ja, maar dat doet hij het niet goed. Want ik nee, nee, nou, dan ik, val je flauw. Nee, nee, maar ik bedoel, als je... De, de, de, de Dezere moet je bespelen. Dat moet gewoon achter elkaar doorgaan. Je moet namelijk leren te ademen terwijl je blaast. En dat kan. Dat moet je oefenen met water in je mond... Water in je mond doen en dan blaas je het water, blaas je uit. En dan probeer je door je neus in te ademen. Dat moet je gaan oefenen. Als je dat okay. uiteindelijk onder de knie hebt, dan kan je dus achter elkaar door de Kan je bespelen en dan komt het goed. Ja. Dus je moet niet tussendoor. <tie> Maar Dat is. Nee. Sorry. Nee, vanuit, is het, het fout? Dat is fout. Oh. Ja, ik heb het les, een klein lesje gehad van Jochie die dit net onder de knie had gekregen. Ik denk, hé, hey, dat is nou niet zo makkelijk. Maar je moet die lip, hè. Je moet je echt gewoon. Ja, ja. Ik vind het altijd een beetje onhygiënisch. Ik heb ook zoals iemand zegt, wil jij even denken? Even, nou nee, nee de binnenkant, doe maar niet. De binnenkant achter moet je niet over nee, nadenken hoe nee. dat eruit ziet. Beetje yes. ja. groen. Beetje groen. Dat komt daar mijn neus, op. Ja, water en hout. Uh, ja, dat ah, gaat oh, okay. schimmelen. De Roots op de radio. En Sheets. zonder de lakens. Tussen de lakens. En mijn Sheets in je boeis months ago And what she finna have, She don't know She want Neo Soul Cause hip hop is old She don't want no rock and roll She want platinum My ice and gold She want a whole lot Of sun to fold If you an obstacle She just drop your code Cause one monkey Don't stop the show Little Mary's back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 Where we had a foe, she don't know We in the city where the pro shake En sheets 2.0. Was van vliegen of niet? Nee, nog niet. Oh, dat dacht ik zo. Ook stiep. geen lekkende maden en zo. Uf, Het valt uh, mee. Dat Vorige week zit er nog er ergens achter in mijn Want hoofd. Er ligt ja. niks boven te slapen op de bank, heb je nog gekeken? Een oude shockie die. Uh... Ja, die nog net niet tot een binding overgaat zo. Oh ja, Benno misschien? <laughs> ja. Oh nee, Benno. <laughs> Die heb ik yes. al lang niet gezien. Ja, nee, ik heb hem gezien op onze 20 jarige jubileum, heel even. Ja, het was hier even. Ja, Benno heeft ooit eens hier in de kelder geslapen omdat hij namelijk in een scheiding verwikkeld zat. Ja. En we hebben Maurice gehad hier op de bank. Ja, dus momenteel ja. is hij leeg, dames en heren. Je kan intekenen ja, ja. als je hier op de bank wil slapen. Ik zou zeggen, ik neem wel even een hoes mee voor op de bank te. Tegen het lekken. Te, ja, ja, en dan ja. graag een beetje een luchtverfrisser tegen de alcoholadem. Ja, maar dat vind ik wel weer rock'n'roll ook, als het een beetje onprettig ruikt, als je zo binnenkomt. Mannen mogen een beetje onprettig ruiken. Ja, mogen, vindt... ja, dat is toch. Ja, uh, dat hoort ja, erbij. Ja, nou ja, ja, nou. Maar, maar, maar. Waar het ook wel erg onprettig zou moeten hebben geroken en waar het vandaag ook weer erg onprettig gaat ruiken, is natuurlijk, jawel, Sea Jazz Festival. Oh ja, ben, is... ben ik daar nog nooit geweest? Nee, ik ook niet. Ik heb er veel over gehoord en veel over gelezen, maar ik ben er nooit geweest. En het was gisteren de eerste dag, het was afgeladen. En Caro Emerald. Dat is een vrouw. Denk ik aan. Ja, twee vrouwen. Ja, en en, en, en Wende Snijders. Oh ja. Die waren er. En uh, ja, die waren zo trots dat ze daar konden staan. Dus oh, ja. Dat oh, heb ik vroeger Maar die Wendersnijders, droom. ken je haar? Ik heb dat dat wel gezien. Zij zingt ook. Van, ook wel van die Franse chanson. Ook van Jacques Brel en zo. Ja, en ja. Dat is echt heel leuk. Ja, het is niet helemaal mijn kop of... Piek, ja, ja, ik ja. Maar. Ik, ik, ik wel, sorry. Het ja. is al zo lijzig en tegen het vals aan. Dat ik denk. Mm, ja, ik weet niet helemaal. Heb je haar ook gezien op tv? Want... Uh, gisteravond werden er de stukken uitgezonden. Ja. Oh, dat heb ik gemist. Ja. Had ik even moeten kijken. Maar het was niet uh, Wenis, als Werners Nijers nou, toevallig op dat moment met de speciaal Als ik blijf hangen. Nou, maar goed, helaas. Verder komt Nora Jones uh, nog voorbij. En als klap op de vuurpijl, jawel, uh. na de WK-finale, ja, hij wacht even af tot de WK-finale voorbij is, komt Stef Kimirakels, Oftewel Stevie Wonder komt nog ja. even met zijn toetsenbord op het ja. toneel staan. Ja, dat is wel leuk. En het grappige is dat als je er naartoe wil, dat je denkt van nou, het lijkt me toch wel leuk. Ik wilde eigenlijk de muziek en sauna combineren. Dan kan je er nog heen gaan. En voor een habberkrats kan je die kaarten nog op de e-bike e kopen. En speurders en marktplaatsen dan kan je ze daar echt voor een paar tientjes kopen. Terwijl ze eigenlijk 88 euro kosten. Ja. Maar iedereen wil die WK kijken. Ik hoop dat ze bij het Noord CDS Festival kiezen voor de muziek. En niet dat ze een scherm gaan plaatsen in de zaal. Nee. Maar dat hebben ze echt. Pas geleden was dat ergens: Lowlands of zo. Het was dat ook een of andere wedstrijd. En dan stond Anouk op te treden. En aan de zijkant stonden ze te kijken naar de WK. En dan gingen ze juichen, terwijl Anouk. Die stond zich uit te sloven. En door het... Ah, oh En Anouka dacht zo van... hè Ik vind het optreden al niet zo leuk. Maar dit stimuleert niet echt om nog een nee, keer nee, nee, te ik spelen. Nee, ik weet er alles ah, van. Dan denk ik even, Kies nou gewoon voor het een of het ander. En niet als organisatie denken van... Nou ja, ik wil, ja, ik wil iedereen wel aantrekken. Dus laten we ook maar een televisie ja, erbij nee, zetten. Je voelt je weer een beginnende artiest, hè? Want ik Jou. heb inderdaad ooit ja. zelf een keer... in het Amsterdamse Historisch Museum opgetreden. Ik, me... Oh, you, you? Yes. Dat was dan uh, gewoon uh, wat simpel met een uh, gitaartje en een drummertje en zo hè? Ja. leuk En uh, meer stemmig en hartstikke leuk. En, maar, maar dat publiek, nou, die, is dan de, bij de eerste wordt het beleefd geklapt en dan gaan we door. En dan gaan ze met elkaar lopen lullen. Ja, maar dat is hip. En dan zijn ze weg. En dan hip. heb je ze niet meer. En uh, ja, we, we zijn nog niet doorgebroken. Dit was erg jammer. we <laughs> nee, de bummer elkaar misschien nog doorbreken. Een maar minuutje. ja, over doorbreken gesproken. Heb ja. je ja, gisteravond uh, de eerste uh, weer gezien van Holland's Got Talent? Ik kon het niet laten om toch nog even te kijken. Ja. Ik was nieuwsgierig hoe Robert den Brink het zou presenteren. Want ik vind beetje saai. Ik vind hem zo. Doe, doe wij toch maar Joling. Die vind ik toch eigenlijk ja, wel leuk. Ja, hoor. Joling is wel heel erg melig en uh, lacherig. Ja. Maar hij is zo beleefd, hij is zo oud. Ja, ja. Ik weet niet, hij dat kunnen wij het goed. beter ook volgens mij? Nou, dat wil ik niet zeggen dat het beter kunnen. Maar... Of zullen wij voor de X-Factor gaan de volgende keer? Nee, ik wil er met helemaal niet aan tweeën, mee doen dat soort tweeën. programma's. Maar ik, ik, ik, nee, ik heb me ook wel een beetje gaan gestoren aan Robert en Brink. Maar ja. ik denk dat iedereen een beetje afgehaakt is en Robert en Brink zeggen: Nou, ik heb klasgenoten gedaan. Dat deed ik ook best leuk toch? Ja, ja, ja. ja, nou laat je even. Ja, ik een keer ik doen. was eigenlijk een beetje benieuwd, want er was één dame die had een kort geding gedaan. Van, hoe was dat dan? Hoe en er, je? Was, er was één dame die, met die uh, enorme jurk en ja? die zong uh, heel hoog. Jacqueline. Heet ja, ze? ja, Jacqueline. Ze was 39 en ze zag eruit als echt 51. Ja, ze was. Uh, oh. Maar die heeft schijnt een kort geding aange, uh, aangegaan te zijn. Ja? Om te zorgen dat haar beelden niet uitgezonden werden. En dat is dus niet gehonoreerd. En uh, daar zie je ook die beelden. Nou, er is helemaal niks apart aan. Dus nu nee. nou heb je nog meer dat je denkt van, wat ben je ook een het hè. Dan ga je dat helemaal via de rechter spelen om het niet uitgezonden te krijgen. Terwijl het wordt wel uitgezonden. Het het, Oké, okay, het was niet goed, maar je bent helemaal niet de grond in de Dan heb je het nee. ook wel een heel klein, uh, klein heel... egootje. Ik, ik vond, vond dat ze het heel netjes hadden gedaan. Heel netjes in ja. beeld gebracht. Ja. En Patricia was gewoon heel duidelijk. Ja, het, het was niks. Het nee, was nee. gewoon echt helemaal niks. Nee. En het is, het is wel heel triest. Want ja, die man die had haar gepoest En zij stond daar voor lul. En hij stond aan de zei, Nou ja, dat kan al gebeuren. Ja. Maar ik vond die ene dame wel heel goed. Die sopraan. Uh, ze oh, ja, dat zei ja. van, this is what it's all about. Ja, nee, dat heb ik niet ja, ja. gezien. Ja, dat was echt knaller geworden. Dit is niet jouw stijl muziek, dat weet ik. Nee, nee, nee. nee maar toch, ja, Leer moet moeten de dit, blijven. Meer dit jaar. Een beetje gitaar op die zender. Generaal, Biosco. Al 20 jaar een zee van muziek en een golf aan informatie. Nee, dat is echt een fiasco. De nieuwe single heet We Are the Foolish. En toepasselijk Wake Up, Wake Up. En de dag achteraan, Kin. Ben je Kin? Weet je gewoon onder, onder je mond, Kin? Heet het bent. Het is geen kinderarbeid. Het is een vrouw die gewoon wat klein, klein, klein, klein stemmetje hebt. En die zingt het in Cozy Tour. Ik weet niet of ze meegedaan heeft met de Hollands Cat Talent, Maar ze zou zeker afgezeken zijn. Maar dat kan het zo niet, hè? Het is geen volume in de stem. Daar kan je niks mee. Maar je ziet, je kan er toch muziek mee maken. Dat blijkt. Dit heet dus Cozy Tours. Toebak leeft op de radio. Zonig Sandvoort komt deze kant op. Er is momenteel niet echt... Er is niet iets spannends te doen in Sandvoort. Dus er is ruimte genoeg voor die auto. Five, yeah. Zet ja. Zet hem Nu nog wel. Maar ik denk dat er heel veel mensen gaan komen straks hoor. Ja, je moet nu komen hè Die Twee uurtjes wachten. dan... Dan is het helemaal afgeladen natuurlijk. Um, ja, nee, nou, uh, goed nieuws voor mensen die toch een beetje, nou, beetje krabbenkast. Sparloon komt vrij, ik kon gisteren opnieuw er al heel veel over. Sparloon komt vrij over twee maanden. En in totaal uh, is het, worden er dan circa 4 miljard euro aan de goede uitgekeerd. En dat is opgebouwd tussen 2006 en 2009. En dit dimensioneer kabinet heeft dat gisteren besloten. Ze waren is wat terughoudend daarin, maar ze denken dat het geld ook weer terugkomt. In de economie. En dat kan misschien allemaal weer de koopkracht bevorderen. Een extra impuls. Extra impuls, oh, dat gaat allemaal zo goed. Ja, dus of de gaten worden gericht, hè. Dat mensen inderdaad weer een telefoonrekening hebben van, nou ja, dan, uh, dan sta ik niet meer zoveel rood. Nee, dus dat is Is dat weer niet... dan weer goed voor de economie? Nee, dat vraag niet, ik me af. Nee, dat zijn gewoon dingen die nog openstaan. Ja, maar dus... het is wel goed voor de banken, denk ik dan. Die hebben weer meer geld om rond te pompen. Dat is ook wel waar. Die kunnen er weer extra geld van maken, wat er eigenlijk ook wel niet is. Nou, laten we daar niet over filosoferen. Dat is altijd een nagedacht over die banken. Maar verder, ja, je moet er dus een, een flinke wasmachine over kopen. Of ko koop maar zo'n hele grote koeler voor in huis. Dan noem je dat ook weer een airconditioning. Een airconditioning, ja. ja. Dat is ja. misschien een goede in in okay. investering. Want op de... Of boek lekker een vakantie. Want ik zag ook weer op de 11e, ja? als je vakantie is, dan boekt, dat je dan weer korting krijgt. Want ze verwachten dat er dan niemand komt. Oh, Even okay. zwaaien naar mijn collega's. Ja. Ja. En uh, wat ik al zei... collega's op de... Ja, op de veegwagen. Op de veegwagen, ja, je hoort hem ook, ja. Ja, ja he? heerlijk. Als we lekker schoon. Dus. Maar uh, ja, we hebben hier een zand in de rook verboden in de, in de kroegen. Ja. En, uh, maar ik heb zelf zo van, nou zeker zomers als al die duren en uh, zijden duren openstaan. Dan maakt het, vind, vind ik, helemaal niet uit. Ik bedoel, ook op het strand als ze naast me zitten te roken. Nou, ik vind het prima. Maar de burgemeester van New York, Michael Bloomberg, heeft dinsdag zijn steun uitgespreken voor een voorstel om roken in parken en op stranden te verbieden. Is het echt voor de bomen? Ja, ik weet het niet. Volgens mij niet. De en al eerder werden de, de rokers verbannen uit kroegen, restaurants en andere publieke ruimtes. En daarnaast was er ook nog een verhoogde belasting op sigaretten. Een pakje kost daar nu gemiddeld tussen de 11 en 15 dollar. Dus dat is tussen ja. 8,5 en 11,80 euro. Of wat gaat het er straks tegen Ja, voor, voor ja het is echt allemaal voor uh, gezondheidsbeleid van Bloomberg. En bedoeld om de schatkist van de bijna staat weer aan te vullen. Dus aan de ene kant willen ze dus zorgen dat je minder gaat roken. Ja aan de andere kant wordt het prijs omhoog gedaan uh, om de schatkist te vullen. Als je nou gewoon die verboden weglaat, dan blijft het gewoon egaal, denk ik, de uitgaven. Maar ja, ambtenaren hopen weer dat door die nieuwe regels van mensen zullen stoppen met roken, waardoor de gezondheidskosten verlaagd kunnen worden. De rokers ja, zijn boos. Nog even uitmengen melken tot het laatste aan toe. Ja. En dan hopelijk dat het. Dat al, ja, en dan droogt het allemaal op, geld weg. En... Maar het is al zo dat de rokers daar dus de sigaretten bij de buren gaan halen in andere staten, waar ze minder duur zijn. Ja, lijkt me logisch. <laughs> het is, het is net als het tanken over de grens. En nu even uh, sigaretten tanken over de grens. Ja. Maar ja, je mag natuurlijk maar 200 binnenhalen. Hoewel binnen Amerika maakt het niet uit, denk ik. Ja, het is, iets, het, is nog, het is nog even een beetje rotzooi, maar straks is de hele wereld rookvrij. Oh, ja. En dan kijken we terug. We kijken nu al terug naar die jaren 50 films. Dat je met je kijkt, ze aan de hele tijd aan roken. Ja, dat was dan stoer. en stoer. Ook Zeker die Marlboro films, vond ik. Hè. Dat je zo'n stoere man. Ja. En die had je toen in de bioscoop. Die ze alle, alle echt mooie reclames die je toen had in de bioscoop, die zijn er echt uit. Ja. Ik ja. vond die altijd wel mooi. Ik vond ze wel stoer. Ja, maar die man is ook wel een, een of andere keelkanker of ellendige ziekte. Is die overleden? Ja, dat ja. is waar. Ja Straks verdien we de regio. Straks een half, ja, een beetje natuurlijk al, hè? ja. Nou, een vrolijkheid en top. Hoe kan ik ze uitzoeken? Sunshine Ginger Ninja. Ga voor het huis staan. stof je af. Er ligt nog een heel laag pakket stof op je. Natuurlijk, ook van de hele de winter heb je binnengezeten. En in zomer kom je naar buiten. En dan... Maak je los. Get alive into the sunshine. Oftewel, uh, Ninja Ginger. Hoe grappig. Ninja Ginger. Ninja Ginger. Het is uh, half en om half jaar altijd even wat dingen die je in de uh, buurt allemaal zo spelen. Zoiets. Grote delen van Noord zitten we s'avonds nog steeds zonder verlichting. Dus de Zandwartse krant van 20 mei maakt hier al, ik, al melding van. In de tussentijd is er niets veranderd. Bij meldingen aan de klachtlijn van de gemeente worden de bewoners doorverwezen naar de energieleverancier Nuon. Die bel je dan op en die verwijs je weer terug naar de gemeente. Dat is erg leuk zo. En het heeft allemaal te maken dat het geschakeld is aan de galerijverlichting. En die doet het ook niet. En dan zou je eigenlijk de noodverlichting van de woonstichting de Kiezan eigenlijk aan moeten gaan. En dan gaat de rest wel weer aan. Maar de noodverlichting... Die blijft dan overdag ook aan. Nou, doe nou maar het licht uit. Ah, Volgens mij is het, het licht eruit gegaan bij de mensen. Sjoe jongen, dus als je daar woont, <laughs> sterkte. Want s'nachts, ja, vooral in die galerij, als je daar doorheen moet, is het pikken donker dus. Ja, maar weet je, we hebben nu, uh, uh, het is heel lang licht s'avonds. En de zon is heel vroeg op z'n Dus als het nou in midden in de winter is, vind ik het weer veel erger. Wat een positiviteit hè, ja, dames, ja. dames Oh, heerlijk. Het is helemaal zonne-energie. Ja. Dus, uh, wie wordt de meest creatieve ondernemer van Zandvoort 2010? De gemeente Zandvoort heeft sinds vorig jaar een wisseltrofee in het leven geroepen. En toen heeft Makelaar Makalaardij die gewonnen. En het is een, het beeld het haringmeisje gemaakt door uh, Noor Brand. Maar u kunt dus vanaf nu af aan uw kandidaat nomineren via een formulier. En die staat dus als je naar www.zandvoort.nl gaat. Zoek je dit bericht op over dus de... de... ...over de Wissel -trufee. En dan zie je, kan je gelijk op het woordjeformulier klikken... ...en klik, je zit erin en uh, vertellen van wie het is. Nou, makkelijk. En uh, de gemeente maakt eind juli bekend... ...welke ondernemers genomineerd zijn. En de uitreiking van de trofee is in het najaar van dit jaar gepland. Franken Geuzenbroek, René Rubeling en Ron Verstegen, bekende naam, Wie is zijn, op... Geen zijn op zoek naar klasgenoten van de zesde klas van de Marierschool uit 1970. Schrijf het even op. Dus alleen dat jaar alleen hè, die dat bij dat hun jaar. in de ja, klas zaten, niet van de hele school op dat moment. Wie ben jij? Ja, ik niet wegwijzen. Zij willen op 2 oktober aanstaande een reunie Borrel organiseren voor de tweede... Twee... Zesde klasse die in 1970 de Marieschool hebben verlaten voor de middelbare school. De namen voor de meeste leerlingen zijn grotendeels wel bekend. Maar een hoop huidige e-mailadressen helaas nog niet. Met deze het verzoek aan de betrokkenen om de e-mail te sturen naar het adres marieschool 1970 casema.nl. En dan even met een adres en een telefoonnummer. kunnen ze uitgenodigd worden. Het wordt leuk! Ja, natuurlijk. Altijd leuk. Uh, er, is, uh, er zijn twee nieuwe Nederlanders zijn verwelkomd door de lokale burgemeester Tates. Ze hebben beide uh, van de burgemeester een certificaat van Nederlanderschap, een mooi boek. En uh, over hoe het hoort in Nederland, dat is erg belangrijk. En bloemetjes ontvangen, dat was mevrouw D. Magdalena, en de heer S. Al-Bazi. Nou, hartelijk welkom in onze gemeente. Wat leuk zeg. De Vols komen uit Oxford. Ze zijn uh, ontstaan in 2005. En ze hebben al wat CD's afgeleverd. En dit is de laatste cd. En dat draaien we hier natuurlijk Miami. Ze komen dus uit Engeland Oxford. Zo'n studentenbeentje is dat. Hetzelfde als punk Vampire Weekend. Dit is ook zo'n studentenbeentje. Ik ben goed bestaan sinds 2005. En pas, ik zag een interviewtje met de met zanger, ik kan hij dat diepzittig praten over het leven. En zijn moeder las altijd heel veel voor uit de mythologie. En over, over vliegen. En over het aantrekken. En, nou, van, van hele mooie dingen. Ja, daar las altijd dingen uit voor. Mythologie, ja, leuk uit. Ro is het niet de Romeinse tijd of zo? Mythologie? Ja, mythologie. Nou. Kan, kan, ja, kan dus ook, uh, ook oude Griekenland. He. Ja, dat, uh, oude Grieken, daar ja, had ze, ja. Daar, daar ja. Had ze even over gelezen en daar was je nog geïnspireerd en maakte dit soort muziek. Nou, ik heb het er niet zo terug gehoord, maar het zal er best wel in gezeten hebben. De onderwereld hebben en zo, Om... van Hades en zo. En je hebt ook uh, zo'n ja. ja, grappig ja. filmpje ook van uh, Disney, uh, dat was toch ook over oude Griekenland. Uh, Heracles, nee, Heracles, nee, hoe heet het? die ene held? Ja. Dat is ook een, uh, een, uh, een sterrenbeeld van aan de hemel. Oh ja. Ik weet wat ja, je bedoelt. Maar die, uh, dat filmpje, daar, daar komen ook al die oude mythes in voor en zo. Uh, Zo'n vijfkoppige draak en uh, iedere keer als er een kop afgaat, kwamen er weer twee heel, uh, tevoorschijn. Heel, heel herkenbaar allemaal. Ja, heel leuk. Ja, heel absoluut heel leuk. heel leuk. Gisteren hebben ze de spionneruil gedaan. Ik weet niet of je het gezien hebt op het, het televisie. Ja, ik heb het, zag, wel, ja. het zag er zo spannend uit ook. De Verenigde ja. Staten en Rusland hebben vrijdag de gouden We rechten kopen. Ja, de, de, de, de grootste de spionneruil sinds het koude Oorlog volbracht... De snelle van de deal werd beklonken... heeft te danken met de persoonlijke band... tussen Medvedev met, met en Barack Obama natuurlijk. Kijk, eigenlijk wilde... positief bericht over Barack. Eigenlijk wel. En het is toch een flinke deal geweest ook. Want vier zijn geruild om tien. Kijk, ja, en ze waren... dus tien Amerikanen terug? En voor vier Russen? Andere kant het, ander, andersom dacht het. ik. Dacht dat het... Ja, dan zijn we ze toch weer laten naaien. Kom ja, op, ja, vier om gaat... tien. Het grappige is dat ze <laughs> uh, aan boord vonden zich... Uh, Kijk, uh, tien... Kijk, 10 VS opgepakte geheime agenten die jarenlang door de FBI in de gaten waren gehouden. Uh, terwijl ze trouwden, banen kreeg en vrij nutteloze informatie naar Moskou stuurde. Aan boord van de jacht bevonden zich vier personen die in Rusland al jarenlang vast hadden gezeten via spionage. Oh. Dus het is eigenlijk wel een goede deal geweest. Komt er vind, een film over echt? Ja, komt zeker een film over. Alleen moet die wel iets spannender gemaakt worden, want het zag er allemaal wel suffig uit, zeg. Er werd, <laughs> nou. werd niet eens geschoten gewoon. Er werd niet eens geschoten. Nee, natuurlijk niet. Dat was al achter de rug dat stukje. Maar goed, want ze zaten al in de gevangenis, weet je wel. Vrij nutteloze informatie hebben ze doorgespeeld. Waarschijnlijk hebben ze dat lang al in de gaten gehouden. En hebben ze gewoon die nutteloze informatie ook echt gewoon aangegeven. Nou, dit mag je wel uh, naar, uh, noem je dat, naar Moskou toe sturen. Dus ze hebben ja. het waarschijnlijk al gewoon meegespeeld. Dat hebben ze. Oh, ik krijg gelijk weer dit idee van die spannende films, weet je wel. Met die uh, Jamie Lee Curtis en uh, Schwarzenegger en zo. Van het dubbelspel en zo. Ja, ja. Oeh, ja. Nou, zeg, dat, was dat was allemaal zo spannend. Ja, ja. Nou, wat in Amerika ook uh, gedaan heeft, de politie is natuurlijk wel heel stoer. Die hebben woensdag een man gearresteerd, 57 jaar oud, die van verdacht wordt in 25 jaar tijd 10 vrouwen en een man vermoord te hebben. Zo. De dader had het gemunt op jonge zwarte vrouwen, veelal prostituees, die tussen 85 en 2007 werden aangerand op verkracht en vervolgens doodgeschoten. En uh, ja, ze, ze zaten eigenlijk helemaal klem. En de politie kwam de verdachte op het spoor toen zijn zoon in de gevangenis DNA afstond... dat grote even inkomsten te vertonen met het verzamelde DNA van de seriemoordenaar. De rechercheurs hebben, ver hebben vervolgens de man achtervolgd... en wist het DNA van onder meer een stuk weggegooide pizza te halen. En het DNA van de 57-jarige man kwam echt overeen met het DNA van de seriemoordenaar. Dus hij was erbij! Ja, dan moet je maar niet zomaar een pizza zomaar weggooien. Je bent gelijk uh, die pineut gewoon. Kost je je leven. De doodstraf. Echt. Het zit echt. er dik in natuurlijk, hè? Dat hij iemand de doodstraf krijgt. Goed beeld ook weer van zijn crimineel die aan de pizza zit. Ja, ja. Hij heeft er geen tijd voor om wat anders te doen. Want hij is bezig om al die prostituees te achtervolgen en zo. Ja. Maar het is toch wel treurig. Want er is dan misschien een jeugdtrauma. Zijn moeder en alle vrouwen zijn hoeden Weet ja, je. dat ja. is dan denk ik wel van, hoe komen die mensen nou toch op? Ja, en, uh, ja ik een heel eng, is dat. Oh ja, sorry. Ja, maar dit moet ik even aankondigen. Florence and the Machine speelde op uh, Lowlands. Ik vond het echt niet om aan te horen. Gewoon zo slecht. Maar dit is ook een moeilijk nummer om live te zingen, volgens mij. Ja, volgens mij ook. Ze, ze zingt het hier al op het randje. Maar het grappige dan hoor je de disjockeys... die daar in de buurt waren, was geloof ik op Radio 3 of zo... die waren er echt laaiend enthousiast over. Ja, het is misschien, misschien op het randje dan. Maar de show zeggen wel... Het is niet om aan te horen. Hou erover op om zo positief over iets te zijn. Waarschijnlijk wat... ik vind ik dat het ongelooflijk lekker wijven nee. dat dat zijn. Is ze dat ze zijn. Ik heb geen idee. Ik weet niet hoe ze het nee, uitstelt. Ze maakt wel een hele leuke show. Dat schijnt wel zo te zijn. Okay. Ze maakt een hoop goed met uh, visuele bezigheden. Maar uh, dat is het enige dan ook. Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, lord I just don't care. But you've got I need to see me through Sometimes it seems In the machine... ...en you got the love of the look van... Uh, van uh, ...the source and ken Staten. Daar was het dat was origineel van. Ze heeft er wel een iets andere versie van gemaakt. En daar zijn de meningen over verdeeld... ...hoor ik nu al hier uh, in de studio. Um, ja, laatste week... ...dat we waarschijnlijk oranje Zero. Leuk? Ja, ik denk het wel. Ja, ik denk het wel. Maar uh, ik heb hier ook een apart berichtje... ...want de Nederlandse pornoactrice Bobby Eden... Ja? ...heeft na het WK waarschijnlijk haar handen vol... ...ik denk de mond vol... ...want ze heeft beloofd al haar Twittervolgers... ...uraal te bevredigen als Nederland de finale van het WK wint. Zij heeft nog een klusje. Ahem. Op het moment dat zij die belofte deed... ...waren ruim 5000 mensen twittergewijs in haar geïnteresseerd. En nog geen 17 uur later had de pornoactrice tegen de 20.000 volgers. Eerder deden, eerder deden de Amerikaanse pornoster Vicky Vette... ...en de Britse Miss Hi Hybrid soortgelijke voorstellen. Het Paraguayaanse glamourmodel Larissa Riquelme... ...beloofde naakt over straat te rennen als Paraguay kampioen zou worden. En de belofte was een reactie op Diego Maradona, die dat ook zei, dat hij door de naak door de straat van Buenos Aires zou gaan rennen. Daar op te wachten, hoor. Die, die, die, nee. die Maradona. Die, die, ja. pof, die pof, is pachverig. ook als een nachtkaars uitgegaan. Hè? Ja, dat was toch een echte... Iedereen uh, droeg hem op handen nog steeds. de glorie. Hij is nog natuurlijk wel dus steeds uh, Is hij niet de hele van de trainer of zo? Ja, ja hij was, uh, hij was uh, bondscoach, toch? Uh, hij heeft niet zo'n mooi pak als... Uh... Hij, had, hij had een keurig pak, had hij aan, want het wilde zijn dochter wilden dat hij een beetje leuk... Uh, en hij had het over de... De hand van God. Hè? Uh, als iemand uh, voor het doel iets weg had gehaald. En, uh, ja, je mag dus niet voor het doel uh, je keeper helpen door iets met je handen weg te halen. Dat moet je met je hoofd doen. Ja, ik vind dat een onzinnige regel, die hensregel. Okay. Als een bal per ongeluk tegen je hand aankomt. Nog meer voetbalnieuws. De keeper van de Braziliaanse voetbalclub Flamengo, Bruno Fernandes, wordt ervan verdacht dat hij zijn voormalige minnares aan de honden heeft laten voeren. Oh! Hij bracht... de uh, uh, hij bracht de nacht eergisteren in de cel door. De pornoster Elisa Sandmio, uh, is 25 en wordt al een maand vermist. De politie heeft bevestigd dat Elisa in stukken werd gesneden. haar vlees aan de honden werd gevoerd en haar botten in het beton zijn geschoten. Er zijn bloedsporen gevonden in de auto van Bruno. Ja dat, en... ja, dat is wel erg verdacht. En uh, de getrouwde Bruno maakte Elisa zwanger op een wild feestje met flamingo-spelers. Op een Allemaal manier. eroverheen. Oeh. Het is toch een porno -ster, kan jou het schelen. En Bruno was woedend toen hij dat hoorde. Hij zei, je gaat abortus doen hoor, ik, ga abortus. ik ben getrouwd, ik heb een heel net imago, dat wil ik zo en, houden Nou, dat heeft hij echt. Voor die voetballers, ze zijn echt een spat die imago. Dus, maar dat heeft ze niet gedaan, ze heeft uiteindelijk dat kind geworpen. En toen werd hij zo boos dat hij haar heeft uh, vermoord. En dan heeft hij dus ze gezorgd dat zijn eigen kind waarschijnlijk nu... Uh... Dat, dat, die, die leeft nog wel als ik het zo zeggen. Ja, maar zeg. dan, dan, het kind is gelijk moederloos. Komt het dan bij hem wonen? Was het zijn kind? Ik geloof dat hij in een heel klein kamertje gaat wonen momenteel. Ja, ik denk dat hij wel eventjes... Uh, ik weet niet of hij erbij mag. Even nee. uit de wind gaan zitten. Ja. God. Meegel Flamengo, de voetbalclub waar hij bij zat. Die heeft hem wel ontslagen. Maar hij speelt wel goed, hè. Kunnen we, ja, nou, kunnen, we uh, kunnen we hem toch niet? Kunnen we misschien. Kunnen we toch niet inzetten? Nog één keer dan. In Nederland, het gaat over voetballen, we, voetbal en we, voetbal is wel veiliger, we, wij, wij zijn wat veiliger hier, dus dan komt u toch lekker hier voetballen. En ik geloof wel dat de mensen niet zo gauw gaan dekken. Ik denk dat ze een beetje in de buurt blijven. Je, ja. weet, je weet nooit wat hij nog in het broekje hebt. Oh ja, dat is een beetje gevaarlijk. Ja. Oké, okay, ik heb nog een bericht. Uh, kunnen we nog? We kunnen nog. In de, Europese, nee, in de Portugese editie van de Blootblad Playboy, want we hebben het toch over blootmodellen, is deze maand een opmerkelijke fotoshoot te zien. De hoofdrol is weggelegd voor niemand minder dan Jesus Christus, Christus. De notabele foto's zijn bedoeld als Oda aan José Saramago, wiens zijn naam op de omslag prijkt en die faam verwierf met het schrijven van het evangelie volgens Jezus Christus. En hij overleed vorige maand. En wie de bewerkte beelden maakt is onduidelijk, maar volgens de krant is het resultaat provocerend. Op de omslag is de langhaarige Jezus op een bed te zien met een halfnaakte vrouw die ruggelings in zijn armen ligt. Ah, ja. Maar binnen in het blad zou de heiland eveneens afgebeeld zijn in dezelfde lange witte jurk, maar dan in het gezelschap van verschillende prostituees en een homokoppel. En ik vind dat voor zo'n land als Portugal, dat is toch ook hartstikke erg uh, katholiek en zo. Ja. Spanje-Portugal. Dat tof, ze dan, nou, volgens mij wordt het uh, heel snel uit de handen gehaald. Dat is wel... Nou, ik vind het wel stoer dat ze het even goed ja. proberen. Ja. ja, ik vind het meer Hollands. Dit soort uit, uh, maar volgens de laatste berichten, uh, uh. Jezus heeft niet aan een paal gehangen, maar Jezus had ook geen lang haar. Nee. had een kort kopje. Dat is een goede kappersnaar. Ja, en dat had had hebben heldere. ze wel daaronder, inmiddels. Hij ze had zei. een hele stevige kaaklijn. Oh. Dus het, hij ziet er niet zo mooi uit als hij gestyled is de laatste eeuwen. Oh. Ja, het moet een beetje, hij moet een martelaar. Hij moet eruit zien als een martelaar. Hè? Ja, dat is natuurlijk wel heel erg goed. Nieuwe single van Casabian. Yeah. To the night, and I'm an easy lover. Take me into the fight, and I'm an easy brother, and I'm on fire. Burn my sweet. Weet je nog het begin, hoe, hoe het begon ook weer? Horen? Ja, ik zal het begin op... Ja, ja, duidelijk. Ja. It's raining, man. Jawel, daar lijkt het op, hè? Ja. Het begint ook echt met die regen erbij. Ja, dus het begint echt bijna hetzelfde. Kijk. I got news for you. Ja. Het is echt raining, man. Alleen het is een compleet ander beetje. Temperature is rising. Ja. Nou, ja, precies. Ga nog eens verder. Spirit's getting low. Ja, misschien moet iets sneller, ja. No Pendulum hete band en dit was uh, watercooler. Ja, oh, water. Ja, dat is wel lekker. Want ik heb ook nu ook die luchtkoeler in mijn nek en ik heb het ook helemaal niet zo heet. Ik blijf hier de hele dag gewoon. Oh, het is zo'n marzal dat wij gewoon zoggen zitten. Niet tussen 12 en 2 of zo. Oh, ja, oh, het is hier. Uh... Respect man voor die mensen die straks na ons komen. Maar ja, wij zitten hier in de winter ook wel weer het koudst. Hè? Dan, uh, zo is het ook. Dus ja. we krijgen, allemaal krijgen, we ons deel. Wij moeten hier altijd extra rondjes lopen voordat we weggaan... om de boel een beetje op te warmen. Dat is zeker waar. Daarvoor was er een ander geinig plaatje... natuurlijk van Kasebi en Dure... voordat deze hitsing al doorbrak. Maar het is nu een knijter van een hit. Fire. Wat ook een knijter van een hit is... is dat de mensen in Uruguay... De kinderen nu Victoria Celeste noemen. Victoria staat voor overwinning en Celeste betekent hemelsblauw. Maar er is ook een echtpaar die wil zijn pasgeboren dochter Maria Fuvuzela noemen. En de afdeling burgerzaken Zaken heeft het in beraad. Want ze weten nog niet of ze toestaan. Want uh, er gelden dus ook in Uruguay regels om kinderen te beschermen tegen ouders. Die al te creatief zijn bij het verzinnen van namen. Ja, het kan wel heel ver gaan. Ik was ook wel nieuwsgierig ja. of ik niet ooit zou teruggevlogen worden omdat mijn dochter April heet. Maar ja. dat, dan kan je altijd nog zeggen nee, het is April. Dan laat ze zeggen nee, het is gewoon April ja een, boel, een beetje om de tuin leiden. Maar ja, dit is, dit is, mensen zijn wel heel creatief. Vooral met die voetbalgek en zo. Geloof ik geloof dat heel veel Sneiders, we Wesley's zijn geworden. Wesley's, Jolantes, nu, ook, ook. ja, ik denk het ook wel, ja. En een heleboel Jolantes. langzaam ook, ik denk het ook wel. En dan nog snel nog even een, me een meisje erachteraan. Die noemen we Jolante. Ja. Totdat ze uit elkaar gaan, maar Jolante geloof ik heeft op de... Wat was het, op een beeldpartij? Iets van Snyder laten tatoeëren of zo? O, misschien wel op de snee, Schneider. <laughs> Het zou zomaar kunnen. Het zou zomaar kunnen. In ieder geval, uh, ja, hij heeft natuurlijk heel veel doelpuntjes. Red. Dat is natuurlijk wel heel erg mooi. Hoor. Ja, hij, hij heeft ook wel een leuke kop, vind ik. Uh, die zo op die camera en die snijden. Oh de ja, ja, ja. Ja, dan, ja, hij uh... maakt wel even contact met het publiek thuis. Dat vind ja, ik een heel... hele mooie manier. Okay. Ben ik ben ik, helemaal, uh, ben ik helemaal met je eens. Straks uh, in tweede Gelder nog veel meer. Tot zo. Tot zover het ritme van ZFN. Via de kabel op 104.5.